2 kilometer voor Koenplein. Stuk langer is de sfeer op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort 8 kilometer na een ongeluk. Bij Amersfoort is de rechterrijs ook dicht. En op de andere rijbaan zat een kijkersfiel van 2 kilometer. NOS Radio 1. Live vanuit beeld en geluid in Hilversum. Het grote Radio 1 lijsttrekkersdebat. Joost Vullings en Lucella Carasso. Ook komend uur praten wij verder met de elf lijsttrekkers uit de Tweede Kamer. Voor het eerst dat ze allemaal bij elkaar zitten, deze campagne. Dat maakt dit debat uniek, maar ook een uitdaging. Uh, we gaan beginnen met Marianne Thieme, uh, lijsttrekker voor de Partij van de Dieren. En we hebben voor u een vraag, ook een band. En zoals we al zeiden, het is een creatieve. Ja. Hallo, nu... mijn naam is Berry Hermsen. Ik kom uit Wijkwet-Urstede. Er wordt vaak gezegd dat diervriendelijke veeteelt meer belastend is voor het milieu dan bio-industrie. Is het een idee om in te zetten op flets met behulp van ledverlichting? Het vrijgekomen akkerland kan dan worden ingezet voor de dieren. Moet ik hem even herhalen? Of... Ja, graag. Ja, het is toch wel... Kijk, er wordt vaak gezegd dat eh, diervriendelijke veeteelt meer belastend is voor het milieu dan de bio-industrie. En is het dan een idee om eigenlijk de akkerbouw de flats in te jagen, dus groenteflats, met ledverlichting, zeer milieuvriendelijk... en dat het vrijgekomen akkerland kan worden ingezet voor onze varkens, koeien, kippen? Nou kijk, deze vraag die raakt heel sterk aan de wereldvoedselcrisis die we hebben... waar de financiële crisis echt bij in het niet valt. Uh, we hebben op dit moment te maken met uh, enorme graanprijzen... en dat is met name uh, de, orzaak, uh, de ver veroorzaakte door de westerse landen. Wij consumeren meer dan er is en wij plegen roofbouw op de aarde. En dat is met name ook als het gaat om onze bio-industrie. Wij halen heel veel grondstof, met name veevoer, uit landen in Zuid-Amerika. En dat betekent dat die mensen daar niets te eten hebben... en dat wij hier alles gebruiken voor de bio-industrie. wij uh, de wereldvoedselcrisis aanpakken. Dat betekent dat we niet alleen voor de motor meer moeten gaan produceren. We gebruiken heel veel voedsel voor de motor. Daar moeten we mee ophouden. Maar we moeten ook ophouden met het, uh, het produceren van veevoer... alleen maar omdat wij zo nodig zo ontzettend veel vlees willen eten. Dus wat belangrijk is, is dat we naar een slimme landbouweconomie gaan... waarbij op zich een groenteflat uh, zeker tot de mogelijkheden zou kunnen behoren... alhoewel daar ook nog steeds erg veel gif wordt gebruikt. Uh, het is een mooie manier om leegstaande gebouwen op zich goed in te richten. Maar laten we vooral inzetten op grondgebonden landbouw, gericht op de regio en zo duurzaam mogelijk. Vanochtend was in het nieuws, geloof ik, de rector Magnificus van de Universiteit ja. van Wageningen. Die zei, we moeten eigenlijk de landbouw nog intensiever maken. Want we hebben de komende jaren nog meer mensen te voeden, meer monden te voeden. Drie miljard meer. Um, ja, ja intensieve uh, landbouw kan hij dat. Zegt, uh, hij zegt meer landbouw en dat is dan de rector Magnificus. En dat geeft duidelijk aan dat we echt meer moeten gaan investeren in goed onderwijs omdat het denk ik, goed is dat we duidelijk creatieve professoren gaan krijgen. die niet inzetten op business as usual. nog meer bio-industrie, wat ten koste gaat van de volksgezondheid. en ten koste van, van dierenwelzijn. maar dat we juist gaan proberen. om een transitie, een verandering te bewerkstelligen. naar meer plantaardig voedsel. want dat is ook wat, wat waterdeskundigen zeggen. wat klimaatdeskundigen zeggen. om alle monden in de wereld te blijven voeden. we kunnen simpelweg ja, niet het doorgaan mogelijk, op de oude weg. Voeden, 9 miljard, miljard vindt... mensen voeden? Als wij 9 miljard mensen willen voeden. En dat doen we door middel van vlees eten. Dan hebben we drie aardbollen nodig. Dat hebben we simpelweg niet. En het is bijzonder dat deze debatten vooral gaan over de cijfertjes bij het begrotingstekort. Maar we hebben een enorm ecologisch tekort. We consumeren meer dan de aarde aan kan. En daar gaan de debatten helemaal niet over. Dat het een enorm nou, probleem is. Ja, ja, ik dank u wel. Dank u wel. En dan gaan wij discussiëren over de woningmarkt. Mensen raken hun huis niet kwijt regelmatig of kunnen geen huis betalen. De huurmarkt functioneert niet goed. En zoals het Centraal Planbureau opschreef... als de woningmarkt beter gaat functioneren, dan leidt dat tot welvaartswinst. Het verschilt per partij natuurlijk bij wie die winst terechtkomt. Of dat bij de overheid is of bij de burger. Aan tafel nu drie partijen uit het Vijf partijenakkoord VVD, GroenLinks en D66. En de SP die daar niet aan meedeed. Ik wil met u een paar punten over die Woningmarkt langslopen. Ik wil beginnen bij mevrouw Sap van GroenLinks. U heeft afspraken gemaakt natuurlijk in dat vijf Akkoord, maar uw partij wil na de verkiezingen verder gaan dan dat. En volgens het Centraal Planbureau verbetert de, de werking van de woningmarkt bij u het beste. Waar ligt dat volgens u aan? Ja, dat klopt omdat wij aan beide kanten, eigenlijk zowel op de koopmarkt als op de huurmarkt, de maatregelen nemen die nodig zijn en die echt langjarige zekerheid bieden. Wat wij zeggen is, zorg er nou voor dat die hypotheekrenteaftrek aftrek langzaamaan helemaal eruit gaat. Rustig in 25 jaar. Maar schaf dan ook alle belastingen op het eigen huis uh, af. Uh, dan zorg je dat de prijzen gaan dalen. Dan zorg je dat starters weer betaalbare woningen gaan krijgen. En voor de mensen die met restschulden zitten, creëren we een overgangsregeling. Op de huurmarkt zeggen we ook, laat nou scheefwoners gewoon echt betalen. Dus mensen die uh, gezien hun inkomen een te goedkoop huis bezetten, laat die gewoon een hogere prijs gaan betalen. Laat gewoon de huren meer stijgen dan nu mag. Maar compenseer de mensen met de lage inkomens daar helemaal voor. En als je dat doet, dan wordt huren en verhuren ook weer interessanter. Dan zorg je dat er veel meer huurwoningen beschikbaar komen. En dan zorg je dat het voor mensen met lage inkomens ook weer toegankelijk wordt. Je moet beide doen. Je moet dus huur en koop in samenhang doen. En je moet het echt grondig durven aanpakken. En we weten allemaal waar het op haakt tot nu toe. Dat we het eigenlijk niet durven door te zetten. Omdat we altijd bang zijn voor die groepen die in die tussenfase de rekening moeten betalen dan zorgt dan dat je daar goede overgangsregelingen voor creëert. Alexander Pechtold van D66. Uw partij verbetert de werking van de woningmarkt ook, uh, schrijft het CPB, maar wel in mindere mate. Hoe komt dat? Waarin verschilt uw partij van, van die van Jolande Sand? Omdat wij uiteindelijk niet de hele hypotheekrente af, uh, uh, trek, uh, afschaffen, maar beperken uh, over Tot een langere uh, periode. 30%. Maar, maar waar we het eens zijn, en dat is ook de oplossing waar we nu al jaren tegen aanhikken, is dat je beide kanten van die woonmarkt moet doen. Hè? Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Uh, je zag dat met name in het koopgedeelte het tot een paar jaar geleden steeds maar meer werd. Uh, ik sprak vanochtend nog iemand die zei ik heb mijn huis in Gulders gekocht en ik kon er toen een euroteken voorzetten. Zo ging het met die waarden. Uh, dat, dat is mooi, maar inmiddels is er geen woning meer te verkopen en niet te kopen. En achter ieder bord te koop zit een probleem of soms een drama. Mensen die kleiner willen gaan wonen, mensen die gescheiden zijn. Maar we hebben ook mensen die een keer op zichzelf willen gaan wonen. Wat nodig is, is dat we die twee kanten van de woningmarkt... huur en koop een keer doorbreken. En dat is de afgelopen twee kabinetten niet gelukt. Elke keer met name door in deze tijd van die stoere beloftes te doen. Eh, Rutte zal daar dadelijk vast of nog een aan bij doen... of het nu eindelijk een keer loslaten. Maar wat we zagen toen die vijf partijen in het voorjaar een akkoord sloten... en daar een stap op de woningmarkt zetten... was dat opeens vanuit de samenleving, het Woon 4.0... Dat waren, dat waren huurders, dat waren makelaars, dat waren allemaal partijen in de woningmarkt. Die kwamen opeens met nog creatievere ideeën. Dus als de politiek het lef en leiderschap toont, dan komen we er de komende jaren uit. En dan komen we bij uh, meneer Rutte, want uw partij, als je naar het CBP kijkt leiden de plannen niet tot een verbetering van de werking van de woningmarkt. Niet, niet bij koopwoningen, niet bij huurwoningen. Was dat nou uw bedoeling toen u uw verkiezingsprogramma schreef? Dat, dat toch niet helemaal. Want wij zijn een van de partijen waar de prijzen van koopwoningen weer gaan ja, stijgen. Die, die gaan stijgen. Maar ja, uiteindelijk... Hebben. Hebben. Hey, let, op, let op de feitencheck. Ja, let op de Even, even, even twee, nee, alsof, alsof we daarop zitten te wachten. Ja. Ja. want u pakt daar nu één onderdeel uit. Maar um, uh, als je kijkt naar het geheel, schrijft het CPB dat de woningmarkt niet verbetert bij uw partij? Nou, nogmaals, bij de koopwoningen is er dus een prijsstijging. Dat lijkt me heel goed, want mensen kunnen op dit moment... Uh, vaak hun huis niet verkopen of hebben grote moeite om er vanaf te komen... omdat het minder waard is dan de hypotheek die ze erop hebben afgesloten. Dus het is heel belangrijk dat er rust komt in die koopmarkt. En u heeft bewust ingezet op, op een, een stijging van die prijzen? We hebben bewust ingezet op uh, voorspelbaarheid. We vinden het heel belangrijk dat, uh, waar we nu vragen aan mensen die hypotheek afsluiten om in de toekomst af te gaan lossen op de hypotheek. He, dus het, het, de hypotheekrenteaftrek is bezitsvorming. Uh, dus geleidelijk aan gaat die aflossingsvrije hypotheek gaat weg. Maar voor bestaande gevallen, daar willen wij niet aankomen. Omdat dat betekent dat gezinnen, uh, zoals wij ze allemaal kennen... Uh, met één, anderhalf keer modaal, hij werkt, zij werkt... Laten we zeggen, samen verdienen ze misschien 60.000, 70.000 euro per jaar. Een heel normaal inkomen in Nederland voor een tweeverdiener. Die hebben vaak hun huis gekocht, ook op de volledige aftrek van de hypotheek. Als je dat zou afbouwen, wat andere partijen willen... heeft dat desastreuze gevolgen voor de portemonnee. Daarnaast in de huursector, ik ben het eens met SAP... je moet het beide doen, je moet zowel naar de koopmarkt kijken... als naar de huurmarkt. Dus in de huurmarkt wat ik zou willen is dat we veel meer toegaan... naar huren die in overeenstemming zijn met de markt... waarbij je mensen die weinig geld hebben... ondersteunt door middel van uh, inkomensondersteuning... Hè, de, de wat vroeger de huurtoeslag is... Uh, en tegelijkertijd ervoor zorgt dat mensen het huis kunnen kopen waar ze in wonen. Kom ik even bij, uh, voordat we hier verder over praten, bij de heer Rommel van de SP. Want met uw plannen verbetert de werking van de woningmarkt ook niet volgens het Centraal Planbureau. Had u daar van tevoren op ingezet van, nou ja, dat, dat is dan maar zo met onze plannen? Ja. Kijk, waar er vooral over gesproken wordt is dat mensen maken geen probleem, mensen hebben een probleem. En, en u bent er om dat op te lossen Ja, zeker. ik dat Kijk, dan lees, dat Ik zal, oordeel, het, dan ik zal ze allebei de kanten even, even pakken. Als je het hebt over de hypotheekrenteaftrek... Um, die was oorspronkelijk bedoeld om mensen, vooral bijvoorbeeld jongens of starters... Um, de mogelijkheid te geven om een huis te kopen... en vervolgens niet met zo'n grote lasten te zitten of zoveel druk te zitten... dat ze niet meer rond konden komen. Die was natuurlijk nooit bedoeld om vooral die enorm grote villa's te subsidiëren. Dat zijn we in de loop der jaren natuurlijk wel gaan doen. Daar gaat een enorm groot bedrag naartoe. Dus dat willen wij niet. Dus daar, daarom zeggen wij van nou beperkt dat fors en het tot een grens van, van 350.000 euro. Ja, want en wat tot de die grens betreft, mag je hypotheekrente aftrek ja, hebben tot wat u betreft, en dan 42 procent. En wat betreft de huren, het grote probleem bij huren is niet het scheef wonen. Het grote probleem bij huren is dat er veel te weinig betaalbare huurwoningen zijn. De grote corporaties, die moeten ook komende tijd weer 620 miljoen gaan inleveren aan de staatskas. Die zeggen ze, dan zeggen ze, dat hebben we niet... Nou, dan berekenen het maar door aan de huurders. Dus dan krijg je de eh, enorme huurverhoging voor de huurders. Die mogen het weer betalen. Terwijl als je kijkt van hoeveel besteden mensen in de huur al aan, eh, aan, aan, aan woonkosten... dan zitten die behoorlijk hoog. En dat vinden we dus heel onverstandig. Dus als ik dan even mag reageren op eh, collega Pechtel die straks terecht zei, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen... dan zeg ik van... Mijn mensen in de omgeving die zeggen bouwen, bouwen, bouwen. En dan vooral betaalbare huurwoningen. En meneer Pechtold? Je, je ziet eigenlijk precies nu gebeuren wat ik, wat ik zojuist zei. Hè. De socialistische partij heeft plannen uh, aan de ene kant. en De VVD heeft plannen aan de andere kant. En daarom werken die twee systemen niet. Je moet ze dus juist maar zorgen zij, dat zij het Zij maken het andere keuzes natuurlijk. Ja, de een, precies, de een ja. namelijk bij de achterban van de ander, kopers. En de ander bij de achterban van de ander, huurders. Mm. En dat heeft ons vastgezet. Willen we dat vertrouwen doen, dan zullen we het allebei moeten doen. Dan zullen we tegen de scheefwoners moeten zeggen... daar met meer dan 2 miljoen sociale huurwoningen... degene die daar niet in thuis horen, die gaan of meer betalen... of gaan ergens anders wonen. En we zullen tegen de hypotheekrenteaftrek moeten zeggen... en daar zit mijn grote punt bij de VVD. Keer op keer, maar dat taboe. De afgelopen jaren... Is er vier keer een aanpassing geweest aan die hypotheekrenteaftrek? Altijd met de VVD en de regering. Maar altijd horen we in de laatste dagen voor verkiezingen dat ze het nooit zullen doen. De laatste keer dat ze het overigens wel wat aanpasten, was afgelopen juni, toen ze vijf andere partijen nodig hadden om, om de staatskas weer op orde te krijgen. Dus ik zeg tegen Rutte. Stap nou eens van die taboes af. Laat zien dat stijgende huisprijzen alleen maar slecht zijn. Wie zit er nou op hogere huizenprijzen te wachten? Niet starters in ieder geval. En durf ook niet alles te halen bij de huurders. Mark Rutte. Nou, dat laatste vind ik echt onverstandig. Uh, die redenering dat het niet goed is dat de huizenprijzen ook weer een klein beetje gaan stijgen. Want wat het je dan tenminste bereikt, is dat er een bodem in die markt komt. Die huizenprijzen zijn heel snel aan het dalen. Het gevolg is dat er een grote groep mensen is... Die een hypotheek heeft die duurder is dan de prijs van het huis. En dat is heel slecht. Maar nou even op het andere punt van Pechtold. Kijk, ik ben het ermee eens dat het een goede zaak is dat we vragen aan nieuwe huiseigenaren om af te lossen op de hypotheek. Ik snap werkelijk niet wat we mee bereiken om nu heel veel gezinnen in Nederland. die hun financiële planning hebben gemaakt op de volledige aftrek van de hypotheekrente. om nu als overheid zo onbetrouwbaar te zijn door te zeggen. we gaan dat veranderen. U zult geleidelijk dat aan deed die u aftrek verliezen. Dan, u leidt, u nu niet dan leidt het er toch toe. Dat uh, deze mensen financieel naar problemen komen. Nee. En tot slot, nee. u neemt ons allebei de maat, meneer ja. Romer en mij, dat mag, we zitten in een debat. Uh, maar ik hou er staande dat uh, de VVD door te zeggen: je kunt de huurwoning kopen, er is een fatsoenlijke. Dus een fatsoenlijke huurtoeslag voor mensen die het niet kunnen betalen. Maar we moeten voorkomen dat die corporaties zo groot blijven... en zoveel sociale huurwoningen maar, hebben meer dan nodig is... dat dat een visie is op de huurmarkt die veel toekomstbestendiger ja. is... dan sommige andere Maar waarom natuurlijk de moet je als, als, en mij dan beter Ja, werken. en natuurlijk moet je als Mevrouw overheid Zappen. betrouwbaar zijn. En dat betekent dus dat je gewoon een goed lange termijn perspectief moet schetsen... waar ja, je ook aan even gaat voor, houden. Voor de kiezer, u wilt dat de hypotheekrenteaftrek tot nul uiteindelijk wordt afgebouwd. Ja. En in en hoeveel dat, jaar is dat In u? 25 jaar, maar laat ik nog even... Even in ingaan op de plannen van de heer Rutte en de heer Roemer. Want eigenlijk bereiken ze beide niet wat ze willen bereiken. Kijk, meneer Rutte wil de bestaande gevallen uh, sparen op de woningmarkt. En daardoor uh, gaan die huizenprijzen verder stijgen. Wordt het ook voor starters weer duurder om dat huis te kopen... en moet de VVD via een ingewikkelde constructie... toch weer meer hypotheekrenteaftrek aan starters ja. geven. Dat is wat u doet in uw plannen. En daar wordt u ook hard op afgerekend meneer door. Rutte, meneer ja, Rutte, dat, is... nee, dat komt straks. Meneer Ik Rutte mag even... even daarop reageren. Okay, maar, maar dat, dat is wat een situatie doet? waarin die huizenprijzen... Heel erg sterk gedaald zijn de afgelopen jaren. En waar ik, mevrouw Sap en de heer Pech, tot niet op reageren zijn mijn twee argumenten. Eén, er moet een bodem in die markt. Anders komen er nog meer mensen die hun huis te Er komt vanzelf voorkomen. een bodem in die markt. Nou, Alleen de, de vraag, vraag is waar... Ja, dat, en nee, tweede, dat is ook in onze plan. En de, die bodem is hoog 10% daling van de huizenprijzen. Oh. Meer is het niet. Ja, als we helemaal uw programma, wat ik echt ja. niet hoop. En tweede, uh, wat ik u voorhoud beiden is... Vindt u nou ook niet dat het beter zou zijn om nee, dus... mensen die dadelijk te maken hebben met een grote inkomensachteruitgang... doordat u zo snel de hypotheekrenteaftrek wil beëindigen... terwijl ze daar hun financiële planning op gemaakt hebben... dat u zoveel huishoudens in die financiële... Laat nou, ik stort. over die inkomensachteruitgang zeggen... als je dat Samen. langzaam doet, hè, dus in 25 jaar... en begint bij de mensen die in de duurste huizen wonen... met de hoogste inkomens... dan gaan je mensen die een gemiddeld huis euh, hebben gekocht... Hè, van wat is dat in Nederland, ongeveer drie ton... pas over 20 jaar gaan ze er iets van merken. Daar kunnen ze zich goed op aanpassen. En als je die aanpassingen doet die wij bepleiten... dan zal het door de daling van de huizenprijzen uiteindelijk voor een gemiddeld gezin in een gemiddeld huis, in het nieuwe systeem nauwelijks duurder zijn. Dan, kom ik, dan kom ik bij de heer Roemer, want um, uh, u wilt die hypotheekrenteaftrek beperken, zei u al tot 42 procent. Wat is de reden dat u niet net als GroenLinks kiest voor, voor het uiteindelijk helemaal afschaffen van die aftrek? Nou, eigenlijk om die rust te bewaren voor, zeker voor, uh, voor starters die uh, aan het begin zitten om een huis te kopen. Daar, is het, daar was het oorspronkelijk ook voor bedoeld. Dat vonden wij ook goed. Dat vind ik uitstekend om het ook daar te laten. Maar ik vind het echt heel opmerkelijk, uh, als ik de heer te hoor. Want als we het hebben over een subsidiëring van het metropole dan ontploffen ze aan alle kanten en er moet alles weggehaald worden. En als ik zeg, zullen we de subsidiëring voor de rijke villas nou eens onderuit halen? Dan mag dat niet, want het is slecht voor weet ik wat allemaal. Mm. Het is wel heel eenzijdig. En het tweede, het lijkt er net op of ze nog nooit in een huurwijk geweest zijn. Mensen die verhuizen op dit moment niet... want mensen naar een andere huurwoning gaan... hebben ze direct een forse huurverhoging van minstens 100 euro aan de broek hangen. En dat betekent ook, ik ben er ook een voorstander van... om die huurgrens van 650 euro, die beschermde grens... omhoog te gooien naar 850 euro, waardoor er ook meer beweging komt. Maar het grote is, er, is nog steeds, er zijn nog steeds te weinig betaalbare huurwoningen. En zolang we dat nog steeds maar aan de kant schuiven en niet gaan bouwen... dan blijven we een probleem hebben met de huurwoningen... en de huren maar fors verhogen, is niet de oplossing. Twee heel korte reacties nog. Um, Mark Rutte, reactie op de op Roemer. Ik ben het eens met Roemer dat er gebouwd moet worden. Het is ontzettend belangrijk dat we meer gaan... Uh, nou. Bouwen in Nederland. Waar ik het niet met Emiel Roemer eens ben, is op dat punt van de hypotheekrenteaftrek. Als je die hebt, dan moet je die over iedereen hebben. Want we hebben in Nederland een progressief belastingstelsel. En als je nu gaat kijken waar de hypotheekrenteaftrek vooral neerslaat. Dus als je kijkt naar het hele inkomen van mensen en een hoe groot deel van het inkomen beïnvloed wordt door de hypotheekrenteaftrek. Is dat, heeft dat meer effect bij de lagere inkomens dan bij de hogere inkomens? Dus u neemt daar een risico met ja, grote groepen inkomsten. Dit is uw beus, meneer Roemer. Nee, laatste woord in, in deze discussie aan de heer Ik, in, ik denk, begon nu al uh, aan te geven dat bij de Socialistische Partij en de VVD het niet werkt. En, nou, maar dat is wat het Centraal probleem, Planbureau zegt. Daar hebben we ons en waar we dus een rust in de. En dat, dat woord hebben we voorop gezet. Daar waren we het alle vier over eens. Vertrouwen is wanneer je allebei de kanten doet, huur en koop. Maar daarvoor is vooral nodig dat de VVD dat beeld over de hypotheekrenteaftrek... waar ze ooit in het verleden al vier keer aan gezeten hebben, nu eens nuanceert En mensen laat zien dat stijgende huisprijzen alleen maar problemen zijn voor starters. En dat wat de VVD zelfs doet op die manier... extra uitgifte aan hypotheekrenteaftrek subsidie op de begroting kwijt te moeten echt de woningmarkt niet los gaat krijgen. Uw uitdaging aan de heer Rutte is uh, duidelijk. Na 12 september wordt dat ongetwijfeld vervolgd. Dank voor dit moment. Inmiddels aan tafel Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... en voor hem hebben wij een vraag uit Brabant. Mijn naam is Erwin de Vries uit Tilburg. Als zzp'er in een huurhuis spaar ik voor een koophuis en mijn pensioen. Daarbij maak ik geen gebruik van fiscale regelingen... omdat ik in deze tijd niet 20 jaar aan een bank wil vastzitten... De P van de A wil nu dit opgebouwde vermogen extra gaan belasten... omdat ik zogenaamd tot de sterke schouders behoor. Zou ik nu echter een modaal huis kopen, dan heb ik geen geld meer, geen pensioen... wel een hypotheek en dan behoor ik niet meer tot de sterke schouders. Is dit plan sociaal en eerlijk? Ja, heeft u de vraag goed begrepen? Uh, ja, hij is ingewikkeld, hè? Ja, maar ik heb hem wel begrepen. Om, vooral omdat ik hem op straat heel vaak heb gehoord de afgelopen maanden. Uh, want het is een besluit wat wij hebben genomen omdat we inderdaad vinden... Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, vragen we van de hoogste inkomens een extra bijdrage en ook van de hoogste vermogens. Op dit moment betaal je in Nederland op een vermogen uh, 1,2 procent belasting. En wij vragen van vermogens boven de 125.000 euro 1,6 procent. Maar dan hebben we hebben dus iemand die spaart heel braaf voor een huis. En die rent niet naar de, naar de bank. Wil zich niet volladen met schulden. En die ja. wordt bij u dan gestraft. Dat kan dus ook. Want je kunt sparen in Nederland via de zogenaamde fiscale ouderdagsreserve. Waardoor je belastingvrij ook voor vermogensbelasting kunt sparen. Als je een huis koopt valt dat huis niet in het vermogen wat meegenomen wordt voor die vermogensbelasting. Het blijft natuurlijk altijd een zware maatregel om een extra belasting te heffen. Maar het is nodig omdat we in deze tijd met z'n allen de pijn van de crisis moeten dragen. En dan kiezen wij ervoor om het hogere vermogen iets zwaarder te belasten. Zodat we bijvoorbeeld in de zorg en in de sociale zekerheid... voor iedereen goede voorzieningen overeind kunnen houden. Die belasting gaat omhoog, de vermogensbelasting, met hoeveel? Ja, die gaat dus van 1,2 procent naar 1,6% voor het vermogen boven de 125.000 euro. En dan een rekenvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een vermogen hebt van 2 ton... betaal je iets minder dan 300 euro per jaar, 25 euro per maand, extra aan belasting. Ik denk dat dat met een vermogen van 2 ton te doen is. In ieder geval, als je het vergelijkt bij waar je het anders zou moeten halen... waar bijvoorbeeld andere partijen als de VVD hard snijden in de sociale zekerheid... hard snijden in de zorg... Dat is geen optie. Niet voor een partij die het land socialer wil maken. De Partij van de Arbeid uh, haalt het uh, geld altijd graag bij de sterke schouders. En dat klinkt altijd heel fijn. Maar ik denk altijd, ja, wie zijn die sterke schouders? Kunt u eens een omschrijving geven van mensen met een zwakke schouder... en mensen met een sterke schouder? Ik, even de zaal in kijken. Over het algemeen redelijk sterke schouders hier. Uh, nee, kijk, dat, dat geld... Ik kan een voorbeeld geven. Wij verhogen het hoogste belastingtarief... voor mensen boven de 150.000 euro inkomen. Dat is toch wel echt een sterke schouder. Als je kijkt naar pensioenopbouw... Dan, be, dan beperken we de pensioenopbouw tot 42 procent. En dat betekent dat je dus boven de 50.000 euro... iets minder voordeel hebt van je pensioenregelingen. Dat type sterke schouders denken we aan. Zodat we mensen met een modaal inkomen, 33.000 euro of minder... helemaal kunnen ontzien. En zo hoort dat als je het land socialer wil verder helpen. Ja, ik dank u wel. Ik geef het woord aan Licelle. Een, van een zwakke schouder, denk ik zelf. <lacht> nee, Daar doen maar geen mededeling over. Dan uh, is het nu tijd uh, voor een vraag aan de heer Wilders. Uh, mijn naam is Celine Kramer, ik woon zelf in Turijn in Italië. En ik maak hier dagelijks mee dat de verschillende besturen hun huiswerk niet goed doen. Wat ik zou willen vragen is waarom de heer Wilders dan zoveel minder Brussel wil of zelfs uit de EU en van de euro af. Omdat een sterker Europarlement met meer bevoegdheden is volgens mij beter in staat om dit soort geldverspillende zaken aan te pakken en kan veel efficiënter werken. Dit is uh, Charling Kramer, die woont in Turijn. Uh, hij belde met de vraag waarom u zoveel minder Brussel wil... of zelfs uit de Europese Unie wil en, en van, van de euro af wilt. Want hij maakt dagelijks mee dat verschillende besturen... daar hun huiswerk niet goed doen. Uh, een sterker Europarlement met meer bevoegdheden... is volgens hem beter in staat dit soort geldverspillende zaken aan te pakken, vindt hij. Ja, waar het Europese parlement uh, vooral goed in is... Uh, en ook de Europese commissie is zich uh, a. met onze zaken bemoeien... en b. om een zakken te vullen met uh, gigantisch veel salaris. U weet, een eurocommissaris, ook die van de VVD, mevrouw Kroes... gaat met 25.000 euro naar huis. Dat is wat een alleenstaande AOW'er in twee jaar uh, nog niet krijgt. Dus um, um, controle uh, op besturen of wat fout gaat... kunnen we beter nationaal regelen dan dat we dat door de ongekozen bureaucraten uit Brussel laten doen. Terwijl deze meneer uit Italië zegt, dat gebeurt hier niet goed, daar hebben wij Brussel voor nodig. Zou Brussel daar niet goed voor zijn, volgens nee, u, Ook niet dat... in het geval van Italië? Nou, ik denk dat Italië, het <laughs> is wel een mooi voorbeeld, dat Italië zijn eigen boontjes zal moeten doppen. Ik vrees dat Italië na Spanje en Griekenland wel eens een van de volgende landen zou kunnen zijn... die aan het infuus van ons en andere Noord-Europese landen hangen. Dus ja, als hij daar genoeg van heeft... dan moet hij vooral ervoor zorgen dat, uh, ja, dat men in Italië zelf die controle beter doet. Dat is hard nodig... Uh, maar wij moeten dat niet doen. Europa moet dat niet doen. Ieder land moet zijn eigen boontjes doppen. Het gevolg is dat wij uh, ondertussen voor meer dan 150 miljard aan de lat staan aan leningen en garanties als landen als Italië. In dit geval Spanje en Griekenland. En uh, uh, wij moeten denk ik als Nederland daar snel onze handen van afhalen. Want ik kan niet uitleggen dat wij in Nederland de mensen hun eigen risico verhogen. Dat wij de BTW verhogen. Wat miljarden oplevert om dat vervolgens met dat geld uh, Zuid-Europa te gaan spekken. Nog even over dat geldverslindende Europarlement. Daar zitten namens de PVV vier uh, parlementsleden in. Is er iets wat de Nederlandse kiezer aan hen te danken heeft gehad de afgelopen jaren? Nou heel veel. Ze zijn een, uh, een uh, luis in de pels uh, van het Europese parlement. En dat is het salaris waard? Nou, ze, wat hebben ze, hebben krijgen? ze hebben bijvoorbeeld ook als enige, volgens mij leveren zij een heel groot deel van hun salarissen in, van die extreme vergoedingen die, die ze helemaal niet nodig hebben. Dat gaat terug ze naar Brussel. Euh, nou, dat stort dus inderdaad terug. Dat betekent dus ook dat, dat Nederlands belastinggeld terugkomt. Ik zou willen dat alle andere politieke partijen dat ook deden. Want, bij want hoeveel van hun salaris storten ze terug? Nou, dat is geloof ik 800, 900 euro. Maar dat pakt niet op het precieze per, per maand wat ze terugbetalen. Uh, nou van een vergoeding uh, die, ik geloof dat ze 100 of 200 euro daarvan overhouden... Uh, van één deel van de vergoedingen. Dus wij roepen niet alleen maar dat het zakkenvullers zijn in Brussel... zoals mevrouw Kroes van de VVD. Maar ook, wij doen er ook wat aan voor de mensen die er van onszelf zitten. Maar nog belangrijker als het gaat om het grote geld betekent gewoon dat wij um, uit de Europese Unie, in ieder geval uit de euro moeten... om ervoor te zorgen dat we niet in Nederland hoeven te bezuinigen... om vervolgens met al dat geld naar de Grieken en de Spanjaarden te gaan. Dus Tjallin Kramer uit Turijn heeft u niet kunnen overtuigen... maar um, dat nee, dacht eigenlijk heen. ook niet dat dat ging lukken. Meneer Wilders, dank u wel. De standpunten, de meningen, de feiten. Het grote Radio 1 Lijsterkersdebat. Lucella Carrasso en Joost Vullings. Ja, ook te volgen via Politiek 24. En dan gaan we nu over naar een debat met, ja, oneerbiedig gezegd... de kleintjes, maar vaak o zo belangrijk in ons politieke bestel. Marianne Thieme, Partij voor de Dieren zit hier aan tafel. Kees van der Staaij van de SGP. En Hero Brinkman van Democratisch Keerpunt. We beginnen met het thema milieubelastingen. Uh, het uitgangspunt is dan vaak de vervuiler betaald. Nou, we hadden het er net al over, mevrouw Thieme, over de, de vleestaks... Um, Daarmee laat u toch eigenlijk de consument dan betalen voor de vervuiling van de veeteler of zie ik dat nou verkeerd? We betalen als, als, als burger in Nederland onvrijwillig 120 en? euro per jaar aan de vervuilende industrie, de bio-industrie. Uh, dus het is veel eerlijker om degene die ook. Hoe, produceert, hoe betalen wij dat dan? Omdat de bio-industrie ontzettend oh. veel zorgt voor stikstofuitstoot, ammoniakdepositie oftewel te veel mest. Uh, ...dierziektecrisis waar we allemaal voor op moeten draaien... ...en dat zijn... Uh Kosten die niet worden meegerekend in de prijs van het product. En wij vinden dat een uh, prijs een echte prijs moet zijn. Bijvoorbeeld uh, als je naar uh, de supermarkt gaat... dan kun je van de euroshopper een, uh, vier saté'tjes kopen voor 28 cent. Nou, dat kan niet anders dan ten koste gaan van boeren... ten koste van het milieu, ten koste van dierenwelzijn. En dat dus in feite een vorm van heling is. En daar moeten we even mee ophouden. We zijn bezig met het maken van schulden. We zijn bezig met het niet betalen van de echte prijs. En dat zorgt voor een uh, crisis waar we vanaf moeten Meneer Van der Staaij, u schudde al nee. Ik koop die wel eens vier sorteetjes voor 28 cent? Nee, uh, maar ik word toch niet zo blij van zo'n uh, tien tax. Uh, als je dus inderdaad vlees nog weer wil gaan belasten. en er komt ook nog eens een verhoging van de kostprijs voor de boer. Uh, en de btw gaat omhoog. dan heb je drie verschillende posten. dan zou een kilo varkensvlees in plaats van zo rond de 6 euro. wel eens 12 euro kunnen gaan kosten. En dan wordt de boer uitgeknepen, de slager heeft het nakijken... en de burger die wordt de dupe, de dupe ervan. Want dan kan Jan Modaal geen stukje vlees meer betalen. En dan kan alleen Frederik Bovenmodaal nog maar een lapje vlees eten. En dat moeten we toch niet willen? Meneer Brinkman, hoe staat u in nee, deze kwestie? Uh, ik zou het uh, bijzonder triest vinden als we daar naartoe zouden gaan... naar een dergelijke vleestax. Hoe je het verkeerd of keert. het is aan de burger om zelf te bepalen... of ze het belangrijk vinden om uh, biologische, uh, biologisch vlees te eten. Als ze daarvoor bereid zijn om een aantal euro's meer te betalen... kan ik me dat heel goed voorstellen... Uh, maar dat is aan de burger om dat te betalen en niet aan uh, een dierenpartij. Waar wij uh, naartoe moeten is dat het niet de vraag meer is van uh, wie of wat moeten we, kunnen we het wel betalen... maar of kunnen we het ons veroorloven om het niet te doen. We hebben te maken met een uh, grondstoffentekort. Al voor dit jaar hebben we alle grondstoffen opgemaakt die, we, die de aarde kan uh, produceren. En uh, ja, de, de heer Brinkman die redeneert toch wel een beetje zoals hij ook uh, als politieman misschien heeft geredeneerd. Er is uh, niets aan de hand, mensen gewoon doorlopen. We hebben te maken met een wereld. Voedselcrisis. We hebben te maken met een grondstoffenprobleem. Bij groen, hè? En en er is een, in de bio-industrie is Milieuvervuilen uh, dan, dan kijk, al het verkeer en vervoer samen. Ik, ik hou niet, en dan is het zeer vreemd als er daar niet een normale prijs uh, wordt verwoordend. Ik hou niet van verhaaltjes die allerlei doembeelden opdoemen. Wat dat betreft, uh, het gaat volgens mij ontzettend goed. Ik zie uh, meer ooievaars uh, in het land dan ooit. <laughs> ik zie de kikkers in de sloot. Ik zie dat de lucht uh, veel beter is geworden. Ja, er zijn aan allemaal, allemaal prachtig mooie ver, uh, verhaaltjes van de Partij voor de Dieren. Maar ik geloof er geen snas van. Maar ik vind het ook zo en, bijzonder. En ik, en ik, vind het, uh, ik vind het alleen maar goed als de burger bewust wordt... om uiteindelijk ook die keuze in uh, de supermarkt te maken. En dat dat snijdt u met dit uh, voorstel helemaal weg. En dat is nee, kamer. wij vinden dat de mo vervuiler moet betalen. En ik ben ook erg verbaasd over de heer Van der Staaij... die pleit voor rentmeesterschap. Maar kennelijk geldt uh, dat principe niet voor het economisch beleid... want we eten we, uh, de tasten het natuurlijke kapitaal aan... in plaats van dat we van de rente leven. We hebben gewoon te maken met een aarde Meneer die van zucht onder onze hebzucht... en over consumentisme. Ik ben blij dat ons pleidooi voor rentmeesterschap... helder en duidelijk is doorgekomen. Dat is in ieder geval winst. Hè? Want als daar niks van terecht kwam, dan hadden we het niet gemerkt. Maar het valt dus uh, het erg weg in het programma. Dat wij, nou, als je kijkt naar de verduurzamingsslag die wij ook willen maken... voor landbouw, voor visserij... dan stellen we daar ook echt geld voor beschikbaar... Alleen, wij willen uiteindelijk ook nog wel graag uh, een boer overhouden. Nee, dat moet niet de gebeten hond zijn. U, u pleit voor meegestallen en daarnaast pleit u, heeft u ook ja, nog geen enkele energieparagraaf. Uh, dat... U heeft geen energieparagraaf in uw, in uw verkiezingsprogramma. Vindt u dat Zeker. nou niet echt een gemiste kans? Ja, maar, maar. Want we hebben te maken met de energiecrisis en de SGP ontkent dat we gewoon. Wel, is dat rentmeesterschap? We hebben absoluut wel een energieparagraaf. Sterker nog, die is nog doorgerekend ook... Door nee. het CPB. Uh, en ik dacht dat van de Partij voor de Dieren geen enkele paragraaf was doorgerekend. Dus het is dus ook een beetje makkelijk wat u natuurlijk wel zegt. Nee. En wij hebben ook uh, een plaatje. Schrik niet, dit zijn is onze stressbestendigheidstest, denk ik, hè, voor uh, Ja, productie. Of weet, een je beetje rust te blijven als er een knal ja. ontstaat. Ja. ja, dit heeft waarschijnlijk met zenders met te maken. En daar valt u ja. niks Maar kijk, wij vinden Exclusive. wel, je moet natuurlijk wel naar wat het wel hele wel verhaal worden kijken. Worden. Je moet ook naar de economie. Die moet duurzaam zijn, mee eens. Maar we moeten ook wel. Uh, als het over bezuinigingen gaat, uh, de zaken eerlijk verdelen. En ook oog hebben voor juist die kerntaken van de overheid. Ik nee. wil het even... Want uh, uh, het mooie is, mevrouw Thieme, u, u klaagde net toen ik u eerder sprak... een beetje, het wordt er wordt te weinig over bepaalde thema's gesproken. Volgens mij bent u met de Partij voor de Dieren daar eigenlijk wel heel succesvol in... om dit soort thema's vooral ook in, in, in lijsttrekkersdebatten naar voren te brengen. Dat heeft u als kleine partij voor elkaar gekregen. Uh, dus ik wil het ook een beetje hebben over de rol van kleine partijen... Hoe belangrijk zijn die nou? Hoe belangrijk is de aanwezigheid van bijvoorbeeld deze drie kleine partijen... in ons Nederlands bestel, meneer Van der Staaij? Ja, kleine partijen worden natuurlijk wel steeds groter. Hè? Ik bedoel, toen ik uh, als SGP begon... Dat, dat was de grootste u. partij ja. ongeveer. Uh, die, die was wel, wel, wel 30 keer zo groot. En tegenwoordig is de grootste partij maar nauwelijks 15 keer zo groot. Dus het relatieve aandeel van kleine partijen stijgt. Maar even alle gekheid op het stokje. Je ziet dat natuurlijk ook wel. Uh, het niet meer zo is dat een paar grote partijen alleen de dienst kunnen uitmaken. Dat er ook... Uh, voor meerderheden, vaak ook kleinere partijen ja. nodig zijn. Ja, er wordt altijd, ja, wordt altijd we zullen het gezegd dat als je zijn. strategisch uh, wilt stemmen... dat je dan op een grote partij moet stemmen. Dat is dus uh, heden te dagen absoluut niet meer het geval. Uh, uh, de SGP heeft natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar... Een profijt kunnen trekken van een één zetel meerderheid in de Eerste Kamer. Heeft daar uh, op een professionele wijze, denk ik, zelfs uh, gebruik van gemaakt. Droomt u hij van zo'n situatie? Ja, natuurlijk. Wie, welke partij niet? Ik, uh, ik zou het prachtig vinden om met vier zetels uh, meerderheid aan een coalitie te kunnen geven. om zoveel mogelijk macht te kunnen uitoefenen. om een deel van het, Zou je mijn... willen gedogen? Als ik maar zoveel mogelijk van, van ons programma erdoor kan krijgen... dan ben ik bereid om te gedogen. Ik vind overigens gedogen een second best option. Ik vind wel dat je uiteindelijk, als je gaat regeren... moet je ook verantwoordelijkheid durven nemen. En moet je niet meteen zeggen, nou laat mij maar gedogen. Nee, je moet ook verantwoordelijkheid durven nemen. Dan ben je een volwaardige partij, vind ik. Dan ben je een brede partij die in ieder geval ook laat zien ook daar weer een waarwoord, die niet laat zien dat hij niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Nou ja, eens, uh, ik ben het absoluut wel eens met deze analyse. En het mooie is dat de SGP heeft laten zien, helaas, want ik ben het niet eens met hun idealen, maar dat zij dus met vasthouden van hun idealen heel veel kunnen bereiken. En heel veel partijen, met name ook van de Koenerscoalitie, die zeggen, ja, je moet vuile handen maken om, uh, om wat te kunnen bereiken in, in dit land. Nou, de SGP heeft zonder uh, het loslaten van zijn beginselen heel veel voor elkaar gekregen, of in ieder geval nogal gedomineerd. Uh, kleine partijen zullen doorslaggevend zijn bij de komende uh, formatie. Want zowel op links als op, op rechts houden ze elkaar in een houtgreep. En zeggen, sluiten ze elkaar ook al helemaal uit. Dus ik denk dat het uh, voor de Partij voor de Dieren... Het een hele interessante formatie hieronder gaat worden. Laatste woord voor de heer Van der Staaij. Ja, als mevrouw Tiemme mij een compliment geeft, de SGP een compliment geeft... dan past mij alleen maar een stilzwijgen. Maar het geeft wel <laughs> aan We wel. Elke, me, dat elke zetel uh, het verschil kan maken. En dat bent u wel bereid om die mogelijkheid weer te grijpen. Ja, wij doen altijd ons best. En uh, als er weer een gelegenheid is waar dat juist extra kansen biedt, uh, prima. Dank u wel. Dan is het uh, tijd voor een debat tussen Mark Rutte van de VVD en Sibrand Buma van het CDA. Dat gaat over een stelling. Uh, de stelling luidt... Nederland moet binnen de Europese Unie weer een voortrekker worden... van verdere economische en sociale eenwording. Die stelling, zeggen wij er eerlijk bij, hebben wij overgenomen van VNO en CW. Meneer Bufler van het uh, CDA...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 Meneer Buma, um, voor u, één minuut om te vertellen of u voor deze stelling bent. Zeker, één minuut om te knallen. Ja, precies. <lacht> Die gaat nu in. Ja. Um, nou, VNO en CW, dus de bedrijven in Nederland, zeggen het zelf. Wij moeten voorop lopen in Europa. Nederland heeft Europa meer dan ooit nodig. Het is een crisis in Europa en wij moeten samen de schouders eronder zetten. Wat Mark Rutte de afgelopen tijd heeft gedaan, is in Nederland nee, nee zeggen en knal zeggen. bij die stoel en kunt u even naar een andere stoel gaan. Ja. Komt er iets dichterbij zitten? Gaat het of uh, de schrik in de lijf? We, we, er gaan allemaal wat mensen onder de tafel zitten om te kijken en hoe het met de kabels gaat. Wat zegt u? Wij gaan... Uh, uh, gaat het meneer uh, Buma? Nou, laten we eerst horen of de microfoon het doet. Ja. Mij doet het. Sinds ik begin aan, aan campagnevoeren in mei, draag ik met mij mee dat de microfoon het niet doet. Volgens mij doet deze het en we hopen ook dat het wordt uitgezonden. We beginnen gewoon uh, even opnieuw over die stelling... Uh, Nederland moet binnen de Europese Unie weer een voortrekker worden van verdere economische en sociale eenwording. Nou, daar had ik al een aantal zinnen over gezegd. En verder verdergaand erop, nadat ik zelf heb gezegd dat we dat ik met de bedrijven in Nederland vind dat we Europa nodig hebben... en dus ook voort moeten gaan, heb ik premier Mark Rutte erop aangesproken, dat hij voortdurend zegt... geen vergezichten, kleine stapjes, maar regeren is vooruitzien. En vervolgens zegt u, en dan verschuilt u zich achter de minister van Financiën, Jan Kees de Jager... en die zegt, die is het met me eens. Dat is maar goed ook, dat er in het kabinet er één gezindheid is. Maar één ding, u bent de premier, u maakt de keuzes... en u heeft op dit moment niet het lef om te zeggen, ja, verder integratie. Verder integratie in Europa voor onze anderhalf miljoen banen... die daar rechtstreeks van afhankelijk zijn. Het is niet voor niks dat vno en CW juist in deze campagne de politiek oproept... om te zeggen ja tegen Europa. Laten we dat dan ook met z'n allen doen als politici. Eén minuut voor de heer Rutte hierover. En als het om gaat ja te zeggen tegen Europa, ben ik het daar natuurlijk volkomen eens. Europa is ontzettend belangrijk. De markt, de munt. In de afgelopen twee jaar heb ik op beide terreinen ook hard gewerkt. Voorstellen gedaan, met mijn een Engelse collega overgenomen door de anderen... om de groei in Europa op gang te brengen. Voorstellen gedaan, overgenomen door de anderen om veel meer begrotingsdiscipline te krijgen. Om daarmee toekomstige Griekenlanden te voorkomen. Dus die sterke markt en die sterke munt zijn van heel groot belang. Uh, waar ik alleen niet in geloof, is een soort algemeen pleidooi... om maar door te gaan met het overdragen van bevoegdheden naar Europa. Omdat ik daar de meerwaarde niet van zie. Omdat ik zie dat Europa ook heel stroperiger kan zijn in zijn besluitvorming. Europa al de grootste moeite heeft om die markt en die munt goed te besturen. En ik echt vind dat we die crisis, die groeicrisis... en die crisis met de euro, dat we die nu eerst gewoon goed moeten oplossen. Meneer Buma. Maar dit is precies het verwijt dat ik u net maakte. Want u zegt eerst algemeen Europa is belangrijk... En dan zegt u maar geen bevoegdheden overdragen. Terwijl de afgelopen tijd u niet anders heeft gedaan. En wacht maar af, u later het ook gaat doen. Want Europa gaat verder. En Nederland moet mee luisteren naar de bedrijven. Die vragen niet Europa is belangrijk. Nee, Nederland loopt voorop in Europa. Is niet de makkelijkste boodschap. Maar is wel de enige boodschap die politici die vooruitkijken vertellen. En meneer Buma, wat moet Nederland economisch gezien aan Brussel nog meer overdragen? Wat wilt u van, van Mark Rutte gedaan krijgen? Het gaat bijvoorbeeld over de bankenunie waar we naartoe gaan. Als wij nu een beter systeem hebben van toezicht... Kunnen we naar meer controle en kunnen we uiteindelijk naar het garanderen van banken? Waarom hebben wij er zo'n belang bij? Omdat wij een van de grootste bankensectoren in Europa hebben. We moeten wel. Dus moeten we die kant op. Maar dan moet je ook bereid zijn dat vergezicht te schetsen. En dat betekent soms bevoegdheden overdragen. Mark Rutte, een ja, banken... hier, hier zie je ook wel echt een verschil van inzicht tussen mij en, en het CDA. Uh, bankentoezicht op Europees niveau ben ik een voorstander van. Daar pleit ik voor en uh, dat gaat er ook de komende tijd komen. Maar toen we dat debat hadden in de Tweede Kamer... toen heeft het CDA ervoor gepleit om zo snel mogelijk... u steunde toen een motie van de heer Samson van de Partij van Arbeid... die daar heel expliciete standpunten over heeft... om zo snel mogelijk ook de volgende stappen te zetten... namelijk dat Nederland als land, maar ook de Nederlandse banken... garant staan voor spaargeld in Italië en Spanje. En ik vind dat oprecht, meneer Buma, een onverstandige zet... Die banken staan er slecht voor. We weten niet precies hoe groot de problemen zijn. En ik zou nooit Nederlandse spaarders, Nederlands pensioengeld... op zo'n manier het slachtoffer willen laten worden van een soort snelheid... die het CDA op dit terrein blijkbaar nastreeft. Maar u probeert nu via een uh, move die u niet ziet... te doen alsof het CDA zonder controle alle stappen wil zetten. We moeten alle controle, alle stappen stap voor stap zetten. Maar als we die stap voor stap stappen zetten... bent u uiteindelijk dus wel bereid met mij naar die bankenunie toe te gaan... zolang we maar goed de stappen achter elkaar zetten. Kijk, dat perspectief heb ik zelf in een brief aan de Kamer geschreven... in september vorig jaar. U vroeg mij de visie. Die visie ligt in die brief ook. Maar toen hebben we gezegd, dat is echt heel ver weg. Je zult echt nu... Eerst stap 1 moeten zetten, het toezicht. En dan duurt het heel erg lang voor je verder kunt gaan. Maar het is toch echt een feit. Maar, maar laten we nou ja. de scherpte brengen in de verschillen van inzicht. Want we zijn het over heel veel dingen eens als CDA en VVD. Laten we nou ook eens een keer vieren als we het zo over oneens zijn. En hier is echt een verschil van inzicht. Ja. Want u heeft toen echt een voorstel van de Partij van de Arbeid gesteund. Om, en dat stond er letterlijk in. Uh, of, het, of in ieder geval werd het uitgelegd door de heer Samsom in dat debat. Ik herinner me ook nog dat u daar wel wat ongemakkelijk bij keek. Maar toch, u heeft wel voor die motie gestemd. Uh, namelijk zo snel mogelijk overgaan naar een situatie waarin Nederlanders maar, garant staan... voor spaargeld, voor spaartegoeden in Zuid-Europa. Maar wat ik vind doet, dat echt onverstandig. Laatste woord aan de heer Buma. Ja, want wat u nu doet, is dat u aan de ene kant nu wel erkent... dat we naar een bankenunie toe gaan, stap voor stap... terwijl u aan het begin van het debat nog zei... geen bevoegdheden overdragen, de winst van dit debat is dat u wel bereid bent bevoegdheden over te dragen op weg naar een bankenunie. Dan zijn we het uiteindelijk veel meer eens dan we dachten. Maar dan vraag ik nog één ding, zeg het dan ook. Zeg ja tegen Europa, doe met de ondernemers mee en maak die keuze. De visie op de toekomst van de Europese bankensector... heb ik in een brief samen met mijn collega's de Jager en Knaap... Daar komen ze, komen ze echt ...voor het jaar september. Nooit alleen al even Hij wil nog iets meer ja, ja, ja, ja horen, meneer Rutte. Komt-ie er of niet? Dus die brief ligt er. Daar staat die visie ook in. Maar wat ik onverstandig vind, is om dat op een soort, een soort kalenderfixatie te yes. hebben... en te zeggen, dat moet er zo snel mogelijk komen. Dat kun je pas doen, als je zeker weet wat precies de problemen zijn in die en banken zo... in Zuid-Europa. En u wilt daar veel te grote op maken. Het... En dat is zo'n verschil van inzicht, waarbij ik zeg, ik ben voor de stap-voor-stap stap benadering... en u bent blijkbaar in het belang van een soort grote visie, met een hoofdletter V, bent u voor een snelheid die te grote risico's nemen. En zo blijft het nee. En, en, ja. het en dat kan niet voor een premier. Meneer Buma van het CDA, uh, meneer Rutte van de VVD, dank u wel. En dan gaan we snel door naar een vraag van uh, voor Jolande Sap van GroenLinks. Ik ben Maria van Ollens uit, uit Horen. Waarom vinden jullie het zo moeilijk om in je eigen geest te snijden? Door steeds de rekening bij de burger en bedrijven neer te leggen... zijn jullie ook afhankelijk van diezelfde burger en bedrijven. Als die minder uitgeven, komt er ook minder geld in de schatkist. En moet er opnieuw weer worden bezuinigd. Ja, we hadden het net al over vlees. Maar dit gaat over het eigen vlees van de overheid. Ja, heel ambar. Ja, uh, daar moet meer in gesneden worden. Ja, dat klopt. En daar is ook GroenLinks voor. En volgens mij is er eigenlijk geen partij te verzinnen die daar niet voor is. Snijden op de overheidsbureaucratie, maar ook snijden op bureaucratie in de zorg. Maar het kan snijden op bureaucratie in het onderwijs. Dat willen we allemaal. En dat, dat zullen we niet alleen bij de Rijksoverheid doen, maar ook bij de provincies en gemeenten. Maar waarom wil je het? Omdat je natuurlijk wil dat belastinggelden zo goed mogelijk worden uitgegeven aan die dingen die je belangrijk vindt. En voor GroenLinks is het heel belangrijk dat we publieke voorzieningen als onderwijs, als zorg... Maar ook als kans op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking, met een arbeidshandicap. Dat we die uh, echt voorop stellen. Dat die staan als een huis in dit land. En dan is de vraag niet alleen hoe groot moet die overheid zijn... Want dan is natuurlijk de vraag ook vooral van waar laat je de pijn vallen en waar investeer je in. Ja precies, maar even, even nog terug naar uh, 2 miljard, ruim 2 miljard. Mag iedere partij volgens mij bezuinigen op de overheid? Als ik het CPB -lezer lees die stukken, is dat bij iedere partij hetzelfde? Is dat inderdaad gemaximeerd op 2 miljard? Ja zo om en nabij, afgerond 2 miljard. En het is wel goed om te zeggen dat je er daarmee dus lang niet bent. Kijk, als je wil dat de overheidsfinanciën weer gezond worden, dan moet je meer doen. En uh, GroenLinks doet ook meer. En dan moet je gewoon nou ja, toch rond de 15 miljard zo ongeveer in 2017 en op termijn nog wat meer doen. En dan komt het er vooral op aan, waar leg je de rekening? En dan kiezen wij er heel duidelijk voor om die rekening niet alleen bij de burgers neer te leggen. We vinden wel dat mensen met hogere inkomens echt wel wat kunnen bijdragen. Maar om die rekening voor een deel ook neer te leggen bij het grote bedrijfsleven. Grote beursgenoteerde bedrijven in 2011 in Nederland maakten alweer miljarden winst. Uh, en, en ze hebben eigenlijk niet zo heel veel bijgedragen aan de werkgelegenheid in dit land. Integendeel, tegelijkertijd staan banen op de tocht. Dus wij vinden, grote bedrijven, vervuilende bedrijven, die mag je ook best wel wat meer vragen. En dan kan je de burgers ook wat meer sparen. Terug, terug naar het eigen vlees. Ik hoor altijd vaak daar politici over, over uh, roepen van daar, mo daar moeten we in snijden. Dat en dat... plastisch. Ja, en... ja maar dat, dat klinkt altijd wel zo anoniem alsof er een soort pot geld is van de overheid die je kan afpakken. Maar vaak gaat dat wel om mensen, gewoon om ambtenaren die ontslagen worden. Ja, dat klopt. Er zullen dan ook onvermijdelijk ontslagen vallen. Maar als je het slim doet, uh, als je zorgt dat je ook echt uh, um, de, de ambtenaren zelf... meer ruimte geeft om hun eigen werk te doen... Hoeveel ambtenaren gaan daar bij GroenLinks weg? Wij, wij, wij snijden het minst van iedereen in de overheid. Bij ons gaan er in totaal bij Overheid en zorg uh, ik zo'n 20.000 banen weg. In, in bedrag hetzelfde, maar in banen 20.000? Uh, de, de meeste partijen zitten hoger dan dat. Uh, wij vinden het heel belangrijk dat de overheid juist ook ruimte creëert... voor uh, nieuwe werkgelegenheid een eenvoudiger, en laag betaalde werk. En dat betekent dat je bij de overheid juist ook ruimte creëert... voor bijvoorbeeld in het onderwijs, klassenassistenten, conciërges... in de zorg, meer handen aan het bed. Maar inderdaad, de beleidsambtenaar... Ja, daar zijn er vrij veel van nog steeds in dit land. Die zal het niet makkelijk krijgen de komende jaren. Nou, die waarschuwing komt wel door, denk ik. Goed, ik dank u wel. U luistert naar het uh, grote Radio 1 lijsttrekkersdebat. Ze zijn er alle elf. En op dit moment aan tafel Arie Slob van de ChristenUnie en Emiel Rommer van de SP. U gaat discussiëren over de stelling. U krijgt allebei één minuut. We beginnen uh, bij de heer Rommer over de stelling handen af van het ontslagrecht. Meneer Rommer. Dank u wel. Ja, uh, ik ben dus een groot voorstander van de, van de stelling handen af van het ontslagrecht. In tijden van crisis hebben mensen zekerheid nodig. En we hebben het afgelopen twee jaar wel gezien dat het ontslagen, ontslaan worden in Nederland helemaal niet zo moeilijk is. Meer dan 100.000 mensen uh, zijn hun baan kwijtgeraakt. En als je nou heel goed kijkt wat mensen betreft die uh, werk hebben, die vastigheid hebben... dan zie je ook dat de arbeidsproductiviteit ook fors omhoog gaat. Mensen die zich thuis voelen op hun baan, op hun werk... die zeggen ook van nou ik, dit is mijn, mijn, mijn werk, mijn baan, mijn zaak waar ik een heleboel... Uh, uh, de microfoon, dom. Uh, waar ik een heleboel belang bij heb. Sowieso ook voor je eigen gezin. Zorgen dat je zekerheid hebt als je thuis komt. Heel veel jongeren die beginnen met werken... die krijgen alleen maar een flexcontractje hier en een flexcontractje daar. We zijn jobhoppers geworden. Die hebben geen zekerheid meer. Die komen niet meer in aanmerking voor hypotheken. Alleen maar omdat wij het werken flex, flex, flex willen maken. Daarmee verlaag je de productiviteit. En vooral je verlaagt de zekerheid van mensen. En dat moet je in een zekere crisistijd tijd niet doen. Ari ik waardeer de zorg die de heer Roemer heeft voor het werk van mensen... dat ze dat vast moeten houden. Maar ik constateer wel dat als het partijprogramma van de SP wordt uitgevoerd... dat de structurele werkloosheid met ongeveer 250.000 mensen toeneemt. Als we naar de ontslagmogelijkheden kijken nu... dan constateer ik ook dat er een vrij bureaucratisch orgaan is, de UWV. Daar zouden wij graag van af willen. En wij willen de verantwoordelijkheid vooral neerleggen bij werkgevers en werknemers... dat ze gezamenlijk gaan kijken op het moment dat een dienstverband wordt beëindigd... dat een werknemer weer ergens anders aan de slag kan komen... Daarom verlengen wij de ontslag uh, opzegtermijn. Uh, We hebben een goed plan van het CNV overgenomen. Die zegt tegen werkgevers... als iemand ook lang bij je heeft gewerkt... dat je zelfs maximaal een jaar echt iemand uit een bestaande werksituatie... in ander werk moet helpen. Dan pas gaat uh, de WW-periode in. Dan moet er ook nog eens een keer zes maanden gewoon worden doorbetaald. Dus dan heb je eigenlijk anderhalf jaar de tijd... Werkgevers en werknemers samen proberen ander werk te zoeken voor iemand. Dat lijkt en, mij een hele gezonde situatie. En dat scheelt kennelijk banen. Als u zegt bij de heer Roemer verdwijnen banen. Als u dit doet, heeft het CPB uh, doorgerekend dat dat goed is voor de arbeidsmarkt? Ja, bij ons uh, gaan we de werkloosheid juist verder uh, terugdringen. Te dus en, en heeft loopt dit niet daar effect op. op? Dit heeft daar zeker effect op. Want je legt de verantwoordelijkheid neer waar het hoort te liggen. Werkgevers en werknemers moeten met elkaar proberen om dan ander werk te vinden. Een werkgever mag je daar ook op aanspreken. Sommige mensen hebben daar jarenlang gewerkt. Dus dat, dan mag je ook van hen verwagen dat ze daar goed voor gaan. Als het gaat om de jeugdwerkloosheid, inderdaad, die, die jongeren... Die, die dreigen nu een beetje het kind van de rekening te worden van het huidige systeem. Ook daar moeten we van af. En daarom hebben we toch iets meer hervorming van de, van de arbeidsmarkt nodig. Ik zie dat de SP wel hervormt als het om de AOW gaat. Want dat heeft u volgens mij losgelaten, de 65, nu nog die arbeidsmarkt. M meneer nee, Romer, bij u kost het 250.000 banen, het verkiezingsprogramma. En beoog... bereikt u juist niet wat u beoogt, zegt nou, u. Wat wij nog. geschreven hebben is het verkiezingsprogramma... in ieder geval tussen 2013 en 2017. En op 1 na komen we daar als uit op het gebied van de werkgelegenheid. En twee, door het ontslagrecht te versoepelen, verlaag je, verbeter je de werkloosheid niet. Dat is echt onzinnig. Wat je ziet als mensen steeds onzekerder zijn op hun werk, is dat het juist heel veel schade oproept. De schade is namelijk dat mensen veel lagere productiviteit hebben en ze veel minder verbonden voelen aan hun bedrijven. Je ziet ook dat heel veel grote. Uh, ...serieuze bedrijven ook echt heel veel waarde hechten... ...om hun mensen ook echt aan het werk te houden terwijl en het, mensen te scholen. Terwijl het Centraal Planbureau volgens mij uh, schrijft dat als u niks aan het ontslagrecht doet... ...dat dat, dat het niet Centraal goed Planbureau is voor, schrijft. voor de productiviteit, omdat mensen niet snel meer nu mensen in dienst nemen, werkgevers. Wat je, wat je de laatste tijd ziet is dat steeds meer mensen helemaal geen vastigheid meer hebben. Zich helemaal niet verbonden voelen aan hun werk, maar ze gaan van flexcontract naar flexcontract. En sterker nog, je zag bijvoorbeeld in de thuiszorg... Dat mensen goed werk hebben, betaald, goed betaald, redelijk betaald werk hebben en in één keer ontslagen werden. Hetzelfde werk opnieuw mochten gaan doen, voor drie euro per uur minder. Uh, en dan willen wij het nog verder gaan, ver gaan versoepelen. Mensen worden al uh, met bosjes ontslagen. Geef mensen in crisistijd nou eens eindelijk die zekerheid en maak daar eens geen jobhoppers van. Want er wordt niemand vrolijk van. Dank voor uw reactie op deze stelling: handen af van het ontslagrecht. Kees van der Staaij van de SGP. Uh, ook voor u hebben we een vraag via Vraaghetdenhaag.nl. Ik ben Rianne Monster uit Ede. En mijn vraag is aan de christelijke partijen. Waarom werken jullie niet samen om een realistisch en groen verkiezingsprogramma te presenteren? Duurzaamheid implementeren in de samenleving is investeren in de toekomst. En op die manier kun je ook bezuinigen, als dat echt nodig zijn. Ja, heeft u de vraag goed kunnen verstaan? Zeker. Nou, wat is uw antwoord? De vraag was, waarom werken jullie niet samen en wat doen jullie aan duurzaamheid? Zo vat ik het maar even op. Uh, samenwerken doen we in de Tweede Kamer met heel veel partijen. En zeker ook met de christelijke partijen. Op punten waar je het met elkaar eens bent. Uh, als het gaat om een extra inzet voor een goed gezinsbeleid. Uh, op bepaalde medisch-ethische thema's, noem maar op. En als het om duurzaamheid gaat, dan zie je dat er ook wel degelijk breed draagvlak is binnen de Kamer. Uh, en ook... Als SGP we daar voorstellen voor om meer te doen aan duurzame energie. Maar ik kan me voorstellen dat een christelijke uh, kiezerstemmer denkt van... ja, ik heb de SGP, de ChristenUnie, het CDA, dat is zo versplinterd. Waarom gaan die partijen niet fuseren om te beginnen bijvoorbeeld met de ChristenUnie? Ja, iedere partij heeft natuurlijk zijn eigen karakter en zijn eigen geschiedenis. Uh, wij zeggen als SGP, wij staan voor herkenbaar christelijk beleid. Economisch daadkrachtig, sociaal solide. Ja, en op deze manier maar dat kom je, klinkt het, heel echt als de ChristenUnie, kom je het echt ik. alleen maar bij de SGP tegen. Oh, nou, ik vond het wel... Uh, en dan is het, toch, dan is het heel goed om te zien dat je in de praktijk samen op kan trekken. Uh, ook samen moties kan indienen, initiatieven kan nemen als je het eens bent. En soms ben je op bepaalde onderdelen het niet eens. En dan ga je gewoon je eigen weg. Bijvoorbeeld op asielbeleid hebben wij vaak een andere stellingname... dan de ChristenUnie zijn wij weer voor een terughoudende toelatingsbeleid. Maar je bent toch niet fusierijp, proef ik hier... Uh, nou, dat, uh, dat proeft u goed. Uh, we hechten aan uh, ons eigen profiel. Maar wel om elkaar niet aan te vallen, maar aan te vullen. Kijk, Lianne Monster uit Ede die had een deel 2 van de vraag. Dat ging over groene politiek. Zij associeert christelijke politiek met groene politiek. Als ik Marianne Thieme net hoorde, die vindt dat u niet groen bent... Is dat wel een logisch verband, christelijke politiek en groen? Het hoort zeker ook bij duurzaamheid. Eh, ook inzet voor eh, juist ook de generaties na ons. Hoe ga je met die aarde om, hoort er wel bij. He, je ziet ook in ons verkiezingsprogramma daarom wel ook voorstellen... Eh, om een hoger aandeel van energiebedrijven te, te eisen... wat zij in duurzame energie moeten gaan investeren. En je ziet ook dat wij maatregelen willen nemen... om burger ook juist te helpen om meer te doen aan aan energiezuinig beleid, hè? dat als je met die zonnecollectoren op je dak hebt... dat je dat ook natuurlijk, dat het positief uitpakt, dat je daarin door die overheid ook gesteund weet. Dus schoner en zuiniger hoort er zeker ook bij. Ik dank u wel. Dan uh, is het nu tijd voor uh, twee flanken in ons politiek bestel. De SP en de PVV, de heer Wilders en de heer Roemer, uh, links en rechts. Uh, maar meneer Wilders, er wordt ontzettend vaak gezegd, eigenlijk lijken die... Partijen op elkaar, vooral sociaal-economisch gezien. Voelt u zich op enig punt verwant met de heer Roemer? Nou, ik voel me niet zozeer verwant met de heer Roemer. Maar op sommige punten staan wij dichter bij elkaar dan bijvoorbeeld bij de VVD. Als dus we bijvoorbeeld kijken naar de zorg. Ik vind ons programma natuurlijk nog een graadje beter als het gaat om de zorg. We zijn de absolute banenkampioen in de zorg dan de SP. Maar dat is niet links of dat is niet rechts. Op het moment dat je opkomt voor de ouderen in de samenleving... op het moment dat je opkomt voor fatsoenlijke zorg... daar heeft links niet het monopolie op. Dat is gewoon fatsoenlijk beleid. En ik denk dat wij daar uh, samen in ieder geval zeker van staan. En, en zou u een, een gedoogconstructie met een regering met de SP... of misschien zelfs een regering met de SP... is dat inhoudelijk gezien programmatisch voor u denkbaar? Nou, op zoiets als de zorg wat ik net al zei... zouden we wellicht een heel eind kunnen komen. Maar op andere terreinen ja, is het al moet roef. De SP wil... De ontwikkelingshulp met miljarden verhogen. De SP was voor ieder generaal pardon wat er maar is geweest. Ik bedoel, de SP is voor meer massa-immigratie naar Nederland. De SP is tegen het strenger straffen van criminelen of het denaturaliseren. Dus ja, de heer Roemer zal toch wel um, heel wat moeten... Wat water worden moeten dragen, dat dat mogelijk zijn. En hij kijkt er ontzettend vrolijk bij, meneer Roemer. Ja, ik Houd... maak hem al zorgen. Ik denk van, wat krijgen we nou allemaal? Hij begint zo aardig, wat is er met meneer Wilders gebeurd? Houdt uh... die verwant... verwantschap op bij de zorg tussen uw partijen? Uh, nou kijk, ik denk dat tussen alle partijen geldt dat er altijd uh, zeker belangrijke onderwerpen te vinden zijn waar je het met elkaar over eens bent. En een heleboel uh, vind je bij de een en een heleboel bij de ander, een beetje minder, bij zus en een beetje wieso. Rechtstreeks rechts, antwoord op uw vraag, bij de zorg zien we dat we vaak met uh, elkaar eens zijn. Niet helemaal, want de PVV wil niet af van de marktwerking in de zorg. Dat vind ik echt onbegrijpelijk dat ze dat niet willen, dat ze daar niet achter ons staan. Wij willen gaan geen, geen baklijs, En het tweede, ja. ik ook niet en die komen er ook niet, want het heeft niks met, heeft niks met marktwerking te maken, met budgettering te maken. Maken. En een tweede punt waar we het bijvoorbeeld vaak met elkaar over eens zijn, is bijvoorbeeld het punt van net ontslagrecht en de, de WW-duur. Daar vinden we elkaar en daar ben ik er blij mee, want ik, hoe meer mensen het met de SP eens zijn. Ik en, en toch ziet u het niet zitten, volgens mij, om, om iets met de PVV te gaan doen na nee, 12 september. Nee, omdat er een aantal fundamentele verschillen... en de heer Wilders, die was zo aardig om er een paar van zijn kant te noemen... daar heeft, heeft nou, mijn partij veel moeite kom verschrikkelijk door. Wat zijn die punten mee. van uw kant? Wij verwijten de, de PVV, en uh, wij niet alleen, maar wij verwijten de PVV... dat ze echt heel veel mensen overeen kan scheren daar waar het gaat, bijvoorbeeld over de islam. Ik vind dat echt niet kunnen. We hebben de afgelopen jaren heel wat debatten over gehad in de Tweede Kamer. En ik vind dat echt, dat staat zo ver van ons af... dat als hij dat niet loslaat, dat het voor ons echt een belemmering is... om samen in een kabinet te gaan zitten. En het tweede punt... Uh, bij ons houdt de grens van internationale samenwerking en het bestrijden van armoede. Dat stoppen wij inderdaad niet bij Maastricht. Ik ben zelf in Kenia geweest. Ik ben zelf in de vluchtelingenkampen van Somalië geweest. We zijn het met elkaar eens dat het geld echt op de goede plek moet komen. Want ik heb ook voorbeelden gezien dat geld... Uh, in een heeft keer een het nu over ontwikkelingssamenwerking. Vers, ontwikkelingssamenwerking. Ik heb ook gezien dat het uh, uh, soms op verkeerde plek moet komen. Daar moeten we echt rigoureus vanaf. Maar ik laat mensen in de armste delen van de wereld laat ik niet in de steek. Meneer Wilders, uit een nationaal kiezersonderzoek bleek... Dat dat uw partijen stemmen trekt die wantrouwen tegenover de politiek staan. Meer dan andere partijen komen die bij, VVD, of bij PVV en SP terecht. Speelt u daar als politiek leider bewust op in? Nee, wij spelen daar absoluut niet op in. We hebben gewoon ons uh, standpunt. Als ik zeg dat de heer Roemer ongeveer de koning van Afrika is... omdat hij de enige partij is die een paar miljarden bovenop ontwikkelingshulp doet... dus ik zeg dat de heer Roemer...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 Die de uh, straten onzeker maakt en onveilig maakt, die je op moet pakken en het land uit moet knikkeren. En als de heer Roemer dan als een schaap naar het plafond kijkt en zegt dat ik uh, niet fatsoenlijk bezig ben, dan is dat niet inspelen op gevoelens, dan is dat inspelen op de realiteit. Het is een watje, een aardige man, maar een watje, de heer Roemer, als het gaat om het aanpakken van criminelen, als het gaat om het aanpakken En weet je wat nou het leuke is, meneer, meneer Wilders? Meneer meneer meneer en uw kiezers u hebben daar last van, meneer La, Roemer. Laten we meneer weet je we nou we uh, uh, wat nou het leuke is, meneer Wilders? U hebt twee jaar in de knoppen gezeten en u heeft er geen ene malle moer aan gedaan. U had de kans om daar iets aan te gaan doen. U heeft vol bezuinigd op integratieproblemen in de grote steken. Nee, waar wacht wij, even. Ik grijp wij, even in, want het publiek hebben we gevraagd niet te klappen. Waar wij dus voortdurend aandacht voor gevraagd hebben... voor die gettervorming in de steden, voor die kleinschaligheid in de buurten. We hebben keer op keer gezegd u niets aanpakken. U heeft niets gesteund. U heeft Meneer Wilders, de andere kant op gekeken. Als wij, u was mi tegen minimumstraffen, u was tegen immigratieverbod... u was tegen het denaturaliseren van Marokkaans tuig. U keek als een schaap naar het plafond en u was niet aanwezig. Meneer Wilders, u heeft twee jaar in de knoppen gezeten. U had namen op... Dat punt nergens heeft hij ons op, op dat punt heeft ja, u... Dat doet pijn. Wacht even, laten we elkaar voor opgestemd. de beluisterbaarheid van het debat even laten uitpraten. Meneer Romer was aan het woord. Ja, ik mag. Hartstikke mooi. U heeft twee jaar lang de kans gehad om te zorgen dat die integratie echt van de grond zou komen. Wij hebben daar zelf tal van voorbeelden uh, uh, en voorstellen voor gedaan. En het was steeds niet goed genoeg bij u. En u heeft het zelf met de meerderheid van VVD en CDA laten lopen. U heeft bezuinigd, echt bezuinigd op die grote stedenbeleid... U heeft bezuinigd op die wijken. U heeft bezuinigd op de integratie. U heeft de kans ja. gehad. En wat mij betreft blijft het daarbij. Zeker. En laat mij het dan maar na 2012. Het enige, meneer Roemer, het enige wat u heeft gedaan... is met uw hele fractie... sommige leden van u zijn zelfs nog een keer gearresteerd daarvoor... is opkomen voor het honderdduizendste generaal pardon... of kinderpardon. Het enige wat u heeft gedaan... als het ging om Marokkaans tuig... die de straten ook in de SP-wijken onveilig maakt... is de andere kant op kijken. U heeft niets gedaan. En als u aan de macht komt, meneer Roemer... dan heeft Afrika het goed en de Volkswijk en Nederland hebben het slecht. Uh, deze argumenten hadden wij al gehoord over en weer. Uh, ik begon met de verwantschap tussen beide ja. partijen... maar ja. is de, nou, uh, waar ik, waar ik eindig ja. daar niet mee. Nou, we, wilden, we wilden zorgen dat er in ieder geval geen misverstand kon bestaan. Uh, meneer Roemer, dank u wel. En uh, de heer Wilders ook dank. Ja, Sienbrand uh, Buma van het CDA. Voelt u enige verwantschap met de twee heren die zojuist uh, nu de tafel verlaten? Nou, ik had toch een beetje het gevoel te luisteren naar een klucht van twee heren... als het onderwerp niet zo belangrijk was... Um, maar ik vind dat we moeten zorgen dat we in dit debat het hebben... over een Euro Europese en economische crisis waar we in zitten. Door hebzucht, door korte termijn beleid, door hebberigheid. En als van we die hebberigheid van wie? Van banken bijvoorbeeld, van corporatiebestuurders. En als we die moraal aanpakken, als we dat veranderen en dat samen doen dan hebben we een toekomst om uit deze crisis te komen. Niet door alleen maar hier vliegen af te vangen... over de vraag wie hoeveel asielzoekers binnenlaat of weghoudt. Dat is de oplossing niet. Samenwerken aan een nieuw moraal in Nederland... om ook een volgende crisis te voorkomen, dat is het wel. Dat klinkt heel mooi, samenwerken aan een nieuw moraal. Maar hoe vertaalt zich dat dan in concreet beleid? Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Uh, we hebben net gezien dat een corporatie in Limburg gaat fuseren. Wat doet de directeur van de corporatiebestuur? Die denkt, de corporatie is twee keer zo groot... nu mag ik ook twee keer zoveel verdienen. Nee dus, balken en de norm, gewoon vasthouden. Als ik denk aan banken, banken die nog steeds producten op de markt brengen, die niemand begrijpt, dan zeg ik, je moet het ook strafrechtelijk kunnen aanpakken... als banken iets totaal verkeerds doen. Maar dan zeg ik eerlijk, dat is de helft. Want de andere helft is het besef, het besef bij de mensen die besturen... dat dit de manier niet is waarop we in Nederland verder moeten gaan. En ik merk nu meer dan ooit dat dat besef ook in de politiek sterk moet zijn. Dat we elkaar op deze manier bestrijden, niet de crisis oplost waar de mensen thuis nog meer met grote vraagtekens laat zitten, wordt het opgelost. Niet een, een circus tot 12 september, maar samen de crisis oplossen na 12 september. Dat is waar we, waarvoor we hier zitten. Ik dank u wel. Wij uh, gaan straks naar het nieuws van vijf uur. Dat doen we iets over vijven, uh, want we hebben eerst nog een vraag voor Hero Brinkman. Mijn naam is Jens Eespa uit Nijmegen. En ik zou graag willen weten hoe het DVK de belangrijkste standpunt zou willen doorvoeren. Namelijk komende twee jaar geen ontslagen doorvoeren. Hoe wil hij dan de staatsfinanciën op orde krijgen als hij de komende twee jaar geen ambtenaren mag ontslaan? Zegt u het maar meneer Brinkman, hoe wilt u dat doen? Nou dat is um, heel erg simpel. Twee jaar lang geen, vakken, geen vacatures openzetten bij de overheid, bijvoorbeeld. Maar wat, wat heel erg belangrijk is voor die, uh, voor die ontslagstop, dat is het feit dat het vertrouwen in de economie er weer moet komen bij de burgers. De mensen moeten weer hun spaargeld aanspreken, mensen moeten weer gaan besteden. Dat is de reden dat we hebben gezegd: we moeten het MKB en ook die ZZP's, waar toch een behoorlijke verborgen werkloosheid